Peter het NOS-journaal. De marine van de Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen in een verklaring... om hun ankerplaatsen in de Persische Golf en de Golf van Oman niet te verlaten. In de verklaring staat dat het naderen van de straat van Hormuz... zal worden gezien als samenwerken met de vijand... en dat overtredende schepen zullen worden aangevallen. Volgens de verklaring is de zeestraat gesloten... omdat de Amerikaanse vijand de zeeblokkade niet heeft opgeheven. Het kabinet schaalt op naar fase 1 van het landelijk crisisplan olie... En dat houdt onder meer in dat er extra wordt gelet op hoeveel olie en diesel er nog in opslag is en hoe de aanvoer verloopt. Ook zijn er extra gesprekken met sectoren die veel brandstof gebruiken, zoals transportbedrijven. In de volgende fase kan er een oproep volgen om zuiniger om te gaan met brandstof. Pas in de vierde en laatste fase is er sprake van een echte oliecrisis. Het opschalen naar fase 1 gebeurt vanwege de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Met name in en rondom de straat van Hormuz. Tijdens een kwalificatierace voor de 24 uur van de Nürburgring... is bij een zware crash op het parcours een coureur om het leven gekomen. Dit is de Finn Johan Mittinen. Er raakte ook nog zes andere coureurs gewond. De race is daarna afgebroken. De wedstrijd op de Roemrug de in de Eiffel... was een generale repetitie voor de 24 uur race van de volgende maand... waar ook Max Verstappen aan meedoet. Tijdens het ongeval zat de teamgenoot van Verstappen, Lucas Auer, in de boelide. Verstappen zou de tweede helft van de race rijden... maar is dus niet meer in actie gekomen. In Japan is een woord verzonnen voor dagen met temperaturen van boven de 40 graden. In een enquête konden mensen kiezen uit 13 varianten. De meerderheid koos voor het woord Kokushobi, wat letterlijk een hete dag betekent. Het woord was nodig omdat het vorig jaar zomer op 9 dagen in Japan warmer was dan 40 graden. Japan had al speciale woorden voor dagen met een gemiddelde temperatuur hoger dan 25, 30 en 35 graden. Het hier vannacht blijft het nog steeds geleidelijk droog. Het kan mistig worden. Morgen zon en wolken. Het gaat later regenen. Het wordt morgen opnieuw een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk. Fasten je seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with a funkiest club and house vibes. I'm a player. In three, three, two, two one. One, one, one. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. This is Intense Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. The best house, club and tech house. DJ Malzo. Good night stage live.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 Game. This is Intense. The only housewives with DJ N'Zoay. We'll oh,